1 uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. De beschilderde schalen, borden en vazen van Makkemer Aardewerk... zijn binnenkort niet meer verkrijgbaar bij de winkel van de Koninklijke Tichelaar. De fabriek in Makkem stopt na ruim 120 jaar met het maken van sieraardewerk. Volgens de directeur is de vraag ingestort. Het bedrijf gaat zich nu richten op grote projecten van architecten. Door het afstoten van sieraardewerk verdwijnen er vijf banen... De voorraad gaat in mei in de uitverkoop. Daarna verhuist de fabriek naar een locatie net buiten Makkem. In Wiens, ten noorden van Leeuwarden, is een 19e-eeuwse boerderij afgebrand, ook de schuur die werd gebruikt als bed and breakfast ging in vlammen op. De vier bewoners van de boerderij en 17 studenten uit de bed and breakfast konden veilig naar buiten komen. De brand is vermoedelijk ontstaan door een houtkachel in de schuur aan de achterkant van de boerderij. Omwonenden kregen het advies de ramen en deuren dicht te houden... omdat bij de brand vermoedelijk asbest is vrijgekomen. De luxe Jellyneck Ontwenningskliniek op Curaçao wil de schade vergoed krijgen... die het gevolg is van de sluiting van de kliniek op 1 januari. Een van de initiatiefnemers van de kliniek... wil het Curaçaose Ministerie van Economische Ontwikkeling... en de inspecteur Gezondheid aansprakelijk stellen. Volgens de kliniek zijn er problemen ontstaan... doordat het ministerie en de inspectie langs elkaar heen werkten... Het ene ministerie wil medisch toerisme en het ander probeert buitenlanders juist te weren. Het papieren kortingskaartje in de trein wordt niet op 20 maart afgeschaft. Vanaf die datum zouden reizigers alleen nog korting kunnen krijgen met een OV-chipkaart, maar de NS ziet er nu van af. Regionale spoorvervoerders hadden daartoe opgeroepen, omdat reizen met verschillende vervoerders met de OV-chipkaart soms veel duurder is dan het papieren kaartje. Het weer. In het noorden en oosten kans op wat sneeuw. Het koelt af tot een paar graden onder nul. Overdag geregeld zon en een kleine kans op lichte sneeuw. Het wordt nul tot twee graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, hartelijk welkom in Casa Luna. Wij zijn nog een uurtje bij u en uh, dat uh, Lilian Marijnes en ik. En, uh, we hebben het net over de zorg gehad, over de ouderenzorg zorg met name. En ook een beetje over de vakbonden. Maar nu gaan we het weer over de toekomst hebben, over uw oude dag. Want dat is de luisteraarsvraag die wij uh, vandaag bedacht hebben voor u. Hoe wilt u graag dat uw oude dag eruit ziet? Wilt u door uw kinderen verzorgd worden bijvoorbeeld? Misschien zelfs wel bij ze in huis wonen of toch gewoon liever op jezelf blijven wonen met thuiszorg... of in een verzorgingshuis, als er nog wat verzorgingshuizen over zijn... tegen die <laughs> tijd tenminste. Denkt u daar eigenlijk vaak over na... of is dat iets wat u helemaal niet bezig houdt... en waarvan u denkt, dat zie ik tegen die tijd wel. 0800 1121, dat is het telefoonnummer. 0800 1121. Mailen kan naar casaluna.ncrv.nl. Dus casaluna.ncrv.nl. En twitteren naar hekje casaluna... Laten we daar eens even mee beginnen. Er is heel veel gemaild al, heel veel getwitterd ook. En er wordt gebeld, dus volgens mij gaan we dit uur al vol krijgen. Uh, Steven De Jel staat hier. Ik heb zelf in de thuiszorg gewerkt. Vooral het praatje is belangrijk. Zorg voor meer vrijwillig. Moet lukken met huidige werkloosheid. Uh, uh, ja, nee, even kijken. Er zijn er nog veel meer. Kom ik straks wel op. Eerst maar eens even naar de telefoon, naar Talinka. Uh, goedenavond, hallo, goedemorgen eigenlijk. Goedemorgen. Hallo. Ik ben uh, een uh, jonge grootmoeder, ik ben 62 jaar. Wij hebben vier kinderen waarvan we drie een gezin hebben. En wij vangen regelmatig uh, alle kleinkinderen, we hebben er zes, uh, vangen wij op, uh, halen we uit school. Allemaal uh, tegelijk ook? Soms. Nee hoor, nee, nee gelukkig niet. Uh, sommigen wel, want broertjes en zusjes gaan natuurlijk samen naar school, dus die halen we dan ook op. Onze oudste kleindochter zit inmiddels op de middelbare school... maar als zij ziek is, dan uh, ja, papa en mama werken. En dan worden opa en oma ook gebeld. Wat ik daar eigenlijk mee wil zeggen is... Um, uh, toen, ik, uh, een, uh, toen wij onze kinderen kregen, werd ik moeder later ben ik zelf gaan werken en toen werd ik oma. Maar wie zorgt er straks voor oma? Want over 15 jaar, ik ben nu 62, over 15 jaar ben ik 77. Maar dan zijn mijn kinderen tussen de 50 en de 60. Die werken nog en die hebben dan ook weer kleinkinderen... waar ze dan ook weer voor gaan zorgen. Dus ik denk dat de hele situatie in de loop der jaren enorm is veranderd... terwijl de oudere zorg, de, de behoefte natuurlijk, blijft bestaan. Ja. En uh, ik, uh, waar mijn voorkeur naar uit zou gaan... Mijn man is 70, ik ben 62. We zijn allebei niet helemaal gezond. Maar wie wel op onze leeftijd. We zijn wel erg gelukkig. Dat is ook belangrijk. Heel belangrijk. Uh, heel belangrijk. Maar ik zie ook om me heen dat uh, mensen die bijvoorbeeld 10 jaar ouder zijn dan ik... noodgedwongen door uh, gezondheidsomstandigheden naar een instelling moeten verhuizen. En uh, dan heb je eigenlijk geen keus. Dus mijn voorkeur zou uitgaan naar een, um, een uh, aanleunwoning. En dan in een... Uh, in een vroeg stadium. Ik ben nu nog, ja, we zijn niet helemaal gezond... maar we redden het prima. Maar ik zou bijvoorbeeld als je uh, over vijf jaar... zou ik me bij tijds, uh, in een aanleunwoning voor een aanleunwoning in aanmerking willen komen. Want dan is het een keuze van me geweest. Daar kan ik naartoe groeien. En dan hoop ik dat ik de zorg kan krijgen... die wij op dat moment nodig hebben. En waarom is dat voor u de meest ideale situatie? Omdat je dan uh, niet uh, onverwachts gedwongen wordt naar een instelling te verhuizen. Waar je je hele hebben en houden eigenlijk achter moet laten. Want je, je sleept wel een heel leven met je mee. En als je zelf de keuze kunt maken op een gegeven moment. Van nou oké, okay, als we de 70 zijn gepasseerd. Dan kun je erop wachten dat je op een gegeven moment meer gezondheidsproblemen gaat krijgen. Dan kun je je daarop voorbereiden. Dat je zegt nou. We schrijven ons in voor een aanleunwoning. We werken er naartoe. En uh, dan hopen we de zorg te krijgen die we nodig ja. hebben. Want de kinderen zijn niet te beroerd om je die zorg te geven. Maar dat, dat lukt praktisch gezien gewoon niet. De levens zitten over, overvol. En als die levens iets minder vol zouden zitten en het praktisch wel zou kunnen... zou u dat dan een goede oplossing vinden om, om wat meer door uw uh, kinderen verzorgd te worden? Nou... Niet per definitie. Ik ben nogal zelfstandig ingesteld. Alles wat ik zelf kan, dat doe ik ook graag zelf. Uh, ja, als je hulp nodig hebt... Het ligt er ook aan wat voor hulp. Als je medische hulp nodig hebt, dan kunnen je kinderen dat niet altijd geven. Nee. En praktische hulp, zoals een praatje of boodschappen... of je eens helpen met de was of meegaan naar een controle voor weet ik veel wat... dat doen ze nu ook. Hè, met liefde en plezier... Uh, de, de een wat meer dan de ander, de, maar da daar, daar zijn de omstandigheden dan ook naar. Ja. Maar mijn aller, uh, als je nou diep in mijn hart kijkt en uh, je hoeft nergens rekening mee te houden, dan zou ik het allerliefste natuurlijk doodgaan in je in het huis waar ik nu in zit. We hebben een levensbestendige woning gekocht vier jaar geleden omdat nogmaals uh, vanwege onze gezondheid. Gezondheidszichtomaan... Is dat allemaal op de begane grond? Ja, alles is begaande grond. Ja. Geen drempels in huis, hele grote deuren. Uh, het is rolstoel, uh, rollatorproef, zal ik maar zeggen. Dus wij kunnen hier in principe uh, oud worden. Dat hopen we ook. En dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Dat je gewoon samen hier oud kunt worden, op je gemak je dood kunt gaan. Maar dan moet er wel die zorg georganiseerd uh, worden in huis. En maar dat, dat, is... dat, want u zei net uh, die aanleunwoning, maar eigenlijk is dat maar second best. Hè? Het allerbeste ja, is thuisblijven ja, met, met is thuiszorg dan. maar is met, met thuis thuisblijven met thuiszorg, stel dat uh, dat nog zou kunnen? Ja, dat zou het mooiste zijn. Maar ik snap best dat dat uh, bijna niet te doen is. Dat kost natuurlijk enorm veel geld. Want als je op een gegeven moment allebei zover bent... dat je echt hulpenhoefend gaat worden en ook niet meer voor elkaar kunt zorgen... dan wordt het wel een heel moeilijk verhaal om dat allemaal thuis te organiseren. Ik, dan heb je bijna 24 uur per dag uh, hulp nodig. Ik heb het de, de, programma Debat op 2 al een paar keer genoemd. Er was een reportage in van een Roemeense of Bulgaarse mevrouw... Ja. Bulgaarse mevrouw ja. die gewoon voltijds in huis kwam bij, bij mensen. Nou, dat zei mijn man toevallig ook. kost We 2500 hebben... euro op dit moment. Oh echt? Ja. Per maand, maar hè? ja, goed, dat moet dan ook klikken natuurlijk. Ja. En daar moet je ruimte voor hebben. Ja. Hè, want die mevrouw heeft ook haar privacy nodig. En, uh, maar toevallig zei mijn man, we hebben een, uh, een, uh, heel veel contacten in Hongarije met name. En we hebben daar eigenlijk een tweede leven. Dus uh, mijn man zei, nou dan uh, nemen we een uh, lieve Hongaar mee uh, naar huis. Maar uh, ja, dat, dat is, uh, je zit ook met taal. En, uh, en je moet er ruimte voor hebben. Want we ja. hebben wel een uh, levensbestendige woning uh, op dit moment. En da daar, dat is voor ons tweeën uh, perfect. Maar met al die kleinkindertjes, die hebben ook een ruimte... Uh, hoewel heel klein, hebben ze wel een eigen plekje bij ons in huis. Maar daar houdt het mee op. Dus je moet er wel plek hebben. Ja, oké. Okay. Even naar Lilian. Weet je, weet je hoe dat met de aanleunwoningen zit? Blijft dat nee, wel uh, ook dan, niet? als het aan dit kabinet ligt, gaan die in razend tempo weg. Er blijft ja. helemaal niks, En mm, Dat was vandaag uh, vanavond in nieuws natuurlijk. De verwachting dat uh, van de 2000 zorginstellingen... waarschijnlijk op korte termijn al 800 moeten sluiten. En dat zijn exact ja, tot 2020 waar, deze, is het. Ja, waar deze mevrouw het over heeft. Uh, de aanleunwoning, het verzorgingshuis. En dat is... Is denk ik wel het hele... Is dat hetzelfde? Ja, dat is uh, ja. Als je wel uh, wat ze dan in het vakje gewoon intramuraal, dus binnen een instelling woont, ja. maar met een heel klein beetje zorg. Dus iemand die die twee, drie keer per dag even komt kijken of het wel goed gaat, of die even komt helpen met de steunkous aan, of met medicijnen uh, innemen. Maar wat, ja, wat deze mevrouw denk ik terecht zegt, geldt voor heel erg veel mensen in Nederland. Iedereen wil gewoon het liefst thuis blijven wonen, maar dan heb je thuiszorg nodig. Nou, dat wordt geschrapt. En het second best is inderdaad in een verzorgingshuis... waar je nog wel enige mate van zelfstandigheid hebt. Maar ja, op het moment dat het nodig is, moet er wel even iemand zijn. Dat wordt ook gewoon helemaal geschrapt. Dus waar gaan deze oudere mensen straks naartoe? Ja, dus mevrouw is... Talinka, zeg het ja. maar. Ja, nee... Uh... <laughs> Uh, wist ik het antwoord ja. maar, He? Ik bedoel, de vraag was waar, waar denk je eraan ja. en hoe ja. zie je het voor ja. je? Ja. Nee, dat heeft u duidelijk gezegd. Ma ma mag ik u daarvoor? Maar een oplossing, ja, het, het uh, kijk, met dit kabinet en ik. Ja, maar ja, daar gaan we weer een hele andere discussie voor. Hè? Ik denk dat ze zo ontzettend verkeerd bezig zijn. Ze nemen echt stukje bij beetje ja. op alle fronten alles van je af. En wat moet je dan straks? Straks is er en geen werk meer, de winkels gaan sluiten. Want er is geen, niemand meer die zijn geld nog ergens naartoe wil brengen. We houden het allemaal vast als je al geld hebt. Dus ik denk dat we gewoon echt in een hele moeilijke situatie terecht zijn gekomen. Ja. En... In de loop der tijd ook. Maar het wordt er met dit kabinet niet echt beter op. Ik uh, ga het hierbij laten, uh, Talinka. Okay. Dankjewel voor het bellen en, uh, nou, uh, en... Een, een mooie toekomst gewenst. Ja, dankjewel. Gaat zeker lukken, hoor. <laughs> okay. En jullie succes, hoor. Dankjewel. Daag. Ik ga even naar de mailbox en dan zie ik dat uh, Edith van den Meulen gemaild heeft. En die schrijft tegenwoordig hoor ik steeds meer over de verschuiving van verantwoordelijkheid... die het kabinet wil doorvoeren naar de familie van ouderen die zorg behoeven. Wat ik nooit hoor is hoe het dan moet met alleenstaanden die in die situatie verzeild raken. Mensen ja. zonder kinderen, ja. waarvan eventuele familieleden zelf van een leeftijd zijn... Die ook, dat ze ook niet de zorg uh, voor een ander, andere ouderen erbij kunnen hebben. Ja, hoe moet het voor die mensen? Ja... Ja, dat is een heel reëel probleem. Daar wordt inderdaad nooit over gesproken. Dan heb je het nog niet over, uh, wat natuurlijk ook wel eens voorkomt... Uh, kinderen die bijvoorbeeld geen contact meer hebben met hun ouders, om wat voor reden dan ook. Dan heb je het nog niet over uh, ouders die een kind hebben dat zelf ziek is. Dat kan natuurlijk ook zomaar, mm -hmm. dat je een kind hebt dat gewoon uh, niet uh, fysiek of geestelijk in orde is. Uh, dan hebben we het nog niet over kinderen die ontzettend ver weg wonen. Als je aan de andere kant van het land woont, wordt het toch wat ingewikkeld. Ja, dan noem je zo wel vier voorbeelden op... waarbij het praktisch gewoon helemaal niet mogelijk is, als zou je het willen. En, en dan? Is het daar dan weer thuiszorg voor? Nee, nou ja, dat lijkt mij dus een, een hele normale en beschaafde oplossing. Maar uh, ja, als het aan dit kabinet ligt, dus niet. Maar dan en... moeten toch vangnetten zijn? Ja dat, moet, ja, dat lijkt mij en ook. Die... Maar de, de discussie gaat echt wel die kant op. Dat merk ik ook in, uh, in, in discussies met, met zorgwerkgevers. Die zitten allemaal in deze gedachte van... nee, op deze manier kan het niet. Um, familie, kinderen moeten maar meer doen. En uh, er is weinig oog voor of oor voor eigenlijk uh, situaties... waarin dat gewoon praktisch ook niet kan. Ja, een mail, een andere mail... Van Sylvia. Waarom gaat het altijd over ouderen wanneer het over thuiszorg gaat? Ik ben zelf 33, heb Reuma, Asperger en een chronische meervoudige posttraumatische stresstoornis. Geen contact meer met de ouders. Nee. Ik heb naast ondersteunende begeleiding vanuit de GGZ thuiszorg. Met de huidige plannen van het kabinet ga ik ook voor uh, een, toekomst zonder die, ga ik een toekomst zonder die hulp tegemoet. Maar ik hoor nooit verhalen over jongeren in een vergelijkbare positie. Ik heb nog het grootste deel van mijn leven voor me gezien mijn leeftijd aan mijn oude dag denken denk ik maar niet eens. Het heden is al onrustig genoeg... omdat ik afhankelijk ben. Wanneer ik alle plannen financieel op een rijtje zet... heb ik eind dit jaar geen dak meer boven mijn hoofd. Dus hoe ziet het dan over 35 jaar uit? Daar denk ik liever niet aan. Ja, ja dat is schrijnend. Het is echt... Uh... Ja, ik kan me daar geen voorstelling bij maken. De verhalen horen we, horen we natuurlijk wel. En ja, Volgens mij is het schandalig dat je... Uh, het klopt hoor, het gaat vaak over ouderen... omdat het natuurlijk uh, de, de, is de grootste uit, groep is. Ja, ja. maar zeker uh, mensen die al op jonge leeftijd hulpbehoevend zijn. Ik bedoel, het is toch werkelijk waar een kwestie van beschaving... dat wij met z'n allen hebben geregeld... dat we deze mensen een handje helpen. Niet omdat ze daarvoor gekozen hebben. Je kunt ze daar dus ook niet individueel... op hun verantwoordelijkheid aanspreken... want niemand heeft voor zo'n situatie gekozen. Ja, het is toch een teken van beschaving... van samenleving... dat je dat dan met elkaar oplost. Ja. Ondertussen ben ik weer even naar... het. Twitteren gegaan. En ik zie dat uh, jouw collega's van Abfacabo FNV getwitterd hebben. Is dat zo? Met, ja. Geld voor Zijn zorg moet gewoon naar de zorg. Dus geen verspilling naar management. Dure adviesbureaus en ICT-projecten. En dan staat er dat uh, Marijnen L in Casa Luna is. Dat ben nou, ik. Dat klopt. Gaan we naar Helena aan de telefoon. Goeiedag. Ja. Goedenacht. Uh, Problemen genoeg uh, zo te horen. Ja. Nou, ik heb ook een probleem. Ik uh, ben 75 jaar. Ik ben ex-kankerpatiënt. Door zware behandelingen uh, hartpatiënt geworden al heel lang. Dat verergert ook langzamerhand. En door ouderdom en dat je dan weinig kan bewegen doordat je hartpatiënt bent... ook nog ouderdomsuiker gekregen. Ik woon in een eensgezinswoning met een trap... Maar heb mijn huis al zeven jaar te koop staan. En? En je kunt dus geen kant uit als ouderen. Je bent dus, ik ben dus verplicht in dit huis te blijven wonen. Kan er dus eigenlijk niet in wonen. Er zit een hele grote tuin van 800 vierkante meter nog eens een keer omheen die onderhouden moet worden. Ik doe niet anders dan zorg inkopen, zorg inkopen, zorg inkopen. Het geld is op. Dat doet u van uw eigen geld? Nou, nee, moet je luisteren, ik heb natuurlijk buiten de zorg die ik krijg van de ABWZ, moet ik wel bijvoorbeeld, er moet twee keer per jaar een heg geknipt worden, die eindeloos groot is, daar, dat moet je wel allemaal zelf betalen. Dat ja. krijg je niet vergoed. Maar dat geldt voor iedereen met een grote auto. Ja, dan heb ik natuurlijk een auto nodig. Ik woon acht kilometer bij de winders, bij de winkels en twaalf kilometer bij een ziekenhuis vandaan... waar ik ieder ogenblik heen moet. Ja. Huisdokter is ook acht kilometer. En u dus... zou ook wel willen verhuizen, want dit zijn, dat klinkt allemaal als vrij ja, onhandig. Ja, ik wil verhuizen, maar het lukt niet. En, wat doen, en ik ben niet de enige oudere Omdat je je huis niet kan verkopen, kan je geen kans uit. Dus nou wil ik naar een verzorgingshuis, bijvoorbeeld, met nog de nodige kleine zelfstandigheid die ik nog wel zou kunnen doen. En dan worden die verzorgingshuizen opgeheven. Kan je weer geen kant uit. Ja, je? Ja, dat veel, is een heel uh, probleem en ik denk nu dat ik de enige ben in Nederland. Heeft u ook mantelzorg of is het allemaal ingekochte hulp? Nee, ik heb alleen maar ingekost. Uh, ik heb twee kinderen die aan de andere kant van het land wonen... en één werkt in het buitenland. Die is alleen af en toe in het weekend thuis. Dus daar kun je ook niet op rekenen. He, die, die kinderen zie ik misschien zes keer per jaar. Met de feestdagen en eens dus een keer tussendoor als je jaren bent of wat dan ook. Dus daar kun je niet op rekenen. Daar kun je geen zorg van verwachten. Vindt u dat terecht of vindt u, neemt u dat ook al een nou, beetje kwalijk? Ja, ze hebben de omstandigheden en werk... waardoor ze gewoon uh, geen kant uit kunnen. Ja, terecht dus. Uh, ik ben, euh, ja, je, je kunt niet afhankelijk van je kinderen zijn in deze omstandigheden. Nee, hoe gaan we dit oplossen? Neem ik ze ook niet kwalijk, Lpool. Ik is geen oplossing, dat is <globa> ellende. Ik ja. ben pas ziek geweest, ja, dan ligt je gewoon alleen, klaar. Ja. Dat is alleen de, de zorg die binnenkomt die even stofzuigst of de ramen doet en, en ben je, dan, dan ligt je verder weer. Ja. Dat klinkt niet leuk. Nee, dat is zeker niet leuk, maar ik zie geen oplossing. Nou, ja. Ik denk juist dat daarom dus thuiszorg zo belangrijk is. Het kan zo'n ja. Uh, uh, ja, element zijn waardoor iemand gewoon nog veel langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Met een klein, klein beetje extra hulp. Bijvoorbeeld als mevrouw ziek is of als er wat moet gebeuren. En um, ja, praktisch in Nederland hebben wij het natuurlijk ook zo georganiseerd... dat nou ja, deze kinderen wonen dan aan de andere kant van het land. Nou, dat komt wel vaker voor, uh, kan ja. ik u zeggen. Ja. En daar is onze maatschappij ook op ingericht. Uh, als jij je baan verliest en je krijgt ergens een nieuwe baan aangeboden... dan verwachten wij voortaan, dan ga je maar verhuizen voor die baan. Dat vinden mensen allemaal heel, heel normaal, want ja. niemand nou, wil ja, in de uitking. Je dus dan ga je maar verhuizen. verhuizen. Dus, maar de ja, huis ook niet te koop kan zetten. Want de buren ja. hebben het dus al vier jaar te koop bij kanten. Dus dan kom ik nog een keer bij de huis erbij. Wat ook onverkomen, die hebben niet eens kijkers. Dus je kunt wel willen en je kunt wel een andere baan willen. Maar ook jonge zit zitten heel erg vast. Ook omdat die huizenmarkt zo slecht is. Je kunt geen kant uit. En misschien een beetje een uh, ongepaste vraag, maar heeft u al zijn uh, financiële zorgen ook? Of is dat ja, op... die zijn er ook. Ja, uiteraard. Ja, ja, ja. Die zijn er ook. Dat is ook heel zwaar. Want het klinkt als een mooi huis. Ja, het is gewoon een gewone, normale eensgezinswoning, oh, een alleen een plan. beetje afgelegen, nou ja afgelegen in Nederland wil je ergens afgelegen, maar wel zo, niet zoals in een stad met een winkel in de buurt of zo. dus je hebt ook veel extra onkosten omdat je je boodschappen ver weg moet halen, naar de hmm. dokter moet, ja. naar het ziekenhuis moet, wat allemaal kilometer is, hè? dus want, iedere keer in het denken. Want als stel dat er helemaal geen problemen zouden zijn om dat huis te verkopen, wat zou dan uw ideale oplossing zijn? Nou, dan zou ik dus inderdaad wel naar een verzorgingshuis willen, waar je nog de nodige zelfstandigheid een klein beetje hebt. Maar als je dan ziek bent of hulp nodig hebt, dat je daar dan uh, ja, om hulp kan vragen, zoals mijn vader en moeder vroeger ook hadden. Dat is ja. toch wel een ideale oplossing, een verzorgingshuis. Mijn ja. vader en moeder hebben ook heel lang uh, ja, hun zelfstandigheid behouden. Maar was er eentje ziek, dan, dan, dan riepen ze de hulp van een verpleegster in. Uit het, het andere huis wat erbij stond. Als ik het goed begrijp, dan, dan moet u echt wachten tot die woningmarkt weer aangetrokken is. Ja, daar kan ik lang op wachten. Daar wacht ja. ik als, uh, onder de hand zeven jaar op. Ja, en dat kan nog even duren. Nou, dat kan nog wel even duren. Ja, wij weten het ook niet, denk ik. ik nee, weet, nee ik, ik, ik, <laughs> ik verwacht ook geen oplossing van u. Maar ik verwacht wel ik dat gegeven. de regering eens een beetje beter gaat nadenken. Over, uh, ja, je kunt allerlei plannetjes maken. Maar wat zijn de consequenties ja. van de plannetjes? Ik dank u wel voor het bellen. Ja. En Goedendag. Goedenacht. Succes met uw programma. Dank u wel. Doe weer een mailtje. van. Een meneer die schrijft: Ik ben vijf maanden geleden opgenomen in een verpleeghuis in Rotterdam. De reden was circa drie weken extra visio, omdat ik uh, 22 uur per dag op bed lig. Nu drie jaar. Volgens mij is ZZP één of twee genoeg. Nee, er werd ZZP negen aangevraagd en gekregen op één na duurste indicatie. Kan je dat uitleggen? Ja, dat is uh, sinds een aantal jaren hebben we in Nederland het systeem van de zorgzwaartepakketten. Dat is wat deze manier het over heeft. ZZP. En dat is eigenlijk een individuele indicatie van schaal 1 tot 10, waarbij 1 het laagst is en 10, 10 het meest. En uh, Dat hangt te, samen met je zorgzwaarte. Maar er zit ook een budget aan. Uh, dus het is niet maar ongeveer tien is het meest en één het minst. En voorheen hadden we een systeem in een verpleeghuis waar bijvoorbeeld 80 bedden waren, kreeg dat verpleeghuis gewoon 80 keer bedrag X. En daar moet je dan ongeveer van rooien. En nu, dat is dus ook enorm veel extra bureaucratie, wat ook weer geld kost, moet iedereen een aparte individuele indicatie krijgen. Ja en hij had dus één of twee. ...kunnen hebben, denkt hij zelf, en heeft nee gekregen. Zij heeft dan vervolgens slimme afdelingsarts. Uh, vijf weken ben ik er geweest voor 25 minuten visio in die 35 ja. dagen. Verder totaal niets, geen zorg gehad. Alleen eten en drinken, waarvoor ik ook 350 euro bijgedragen heb. Uh, zes verpleegkundigen voor circa 60 patiënten per etage... ...en drie of vier managers die alleen van acht tot drie heen en weer lopen. Hebben de ouderen dit bedacht? Pakt dit eens aan, mevrouw Schippers, zelf zorgkantoor weet dat er regelmatig gesjoemeld wordt met de ZZP's. Ja. Nou, dit is de verpleeghuiswerkelijkheid van alle dag, denk ik. Eh, wat je dus nu inderdaad ziet door dat nieuwe systeem, dat er dus ook weer adviesbureautjes ontstaan die dan zorginstellingen gaan adviseren. Daar lijkt dit een voorbeeld van hoe ze een zo'n hoog mogelijke zorgzwaartepakket binnen kunnen halen, want dat betekent natuurlijk extra geld in het laadje. En dat is weer een hele handel op zich aan het worden. En dat wordt echt vaak gedaan. Dat het ten onrechte veel te hoog. Uh... Nou ja, vaak. Uh, ik heb daar geen cijfers van natuurlijk, maar, je hoort maar wij het horen regelmatig. dat wel. Ja. ja, wij horen dat wel. Ja, en ook dat daar bewust door instellingen op wordt gestuurd. Nou, die vinden we niet interessant en die wel. Ja, zo'n eentje, die kan ja. blijven. Ja, hebben we niks Ja, van. dat kost vaak meer geld dan het opleveren. Die hoge gevallen, die zijn interessant. Ja, Maar goed, zij moeten ook rondkomen. Misschien ja. worden ze daar ook wel toe gedwongen. Nee, wij zeggen ook niet dat dat allemaal uh, boeven zijn. Die zorgdirecteur, helemaal niet. Zelfs inderdaad, die moeten ook rondkomen. Maar het, die prikkels, en dat, uh, die marktwerking zorgt daarvoor bijvoorbeeld, waardoor er geconcureerd moet worden, maar ook dit systeem waarbij er heel erg op het individu gekeken wordt, terwijl als je daar nog een lid van ons vraagt... die op een verpleeghuisafdeling werkt... die zegt, ja, wij kijken daar helemaal niet naar... want we hebben gewoon 25 mensen die moeten uit bed gewassen en aangekleed... en als één iemand een keertje ziek is... Ja, dan heb je daar meer tijd voor nodig. Dan ga je niet zeggen, nou, volgens uw zorgzwaartepakket... meneer, ja. zit u al het, over uw u, zorg heen. U bent klaar, dank u wel. Ja, nee, zo werkt dat natuurlijk helemaal niet. Dus nee. het is echt doorgeschoten. Andere mail weer. Een vrij lange. Ik ga even kijken of ik dat kan inkorten. Maar ik begin gewoon aan het begin. Hallo, ik heb samen met mijn vriend jaren voor mijn moeder gezorgd. Zowel in haar e eigen huis. Wat een ellende. Slaap in de woonkamer. Gas aan laten staan, et cetera, et cetera. Boodschappen kon ze niet meer halen. Verwaarlozing. Ze had meer hulp. Maar dat was veel te weinig. Later in het verzorgingshuis. Na een vreselijke val ook daar veel vallen. Dat was voor mij eh, jaren en jaren 100 kilometer rijden per keer per week. De ellende kan ik niet beschrijven zo erg. Iedereen moet langer doorwerken, dus wie gaat er voor de ouder zorgen? Uh, ja, voor de ouder zorgen. Vaak kan dit niet eens meer, omdat veel ouderen een soort lift nodig hebben... om, dat, uh, om uit en uh, in, in bed te takelen. Moeten we de hulpbehoevende mm. of dementerende ouder dan maar vastbinden... of nog meer opsluiten? Mm. Of gewoon laten liggen, zoals nu al gebeurt? Noemen we dit nog een beschaafd land? Walgelijk gewoon. Deze mevrouw is heel boos. Maar ik laat het hier even bij, want er wordt nog meer uh, geschreven. Mm. Maar ja, ook weer heel schijnend dit natuurlijk. Ja, nou ja... Ja, en helaas ook wel weer uh, herkenbaar dat, uh, dat, dat, dat nou, niet zozeer dat vastbinden, maar wel dat er gewoon zo ontzettend veel moet gebeuren. Ik heb dat trouwens bij mijn eigen oma ook gezien, die kwam op een gegeven moment ook in een verpleeghuis. En ja, wat je dan kreeg is, die zat in een rolstoel en daar wordt dan zo'n zo klep voor gedaan, zeg maar zo'n bureaublad eigenlijk. Ja. Maar dat was natuurlijk geen bureaublad, dat was er alleen maar voor om ervoor te zorgen dat zij niet kon gaan wandelen. Dus het, ja, het is wel een soort van eigenlijk niet wenselijke uh, ja, middel wat, wat dan ingezet wordt... Ja. Alleen, ja, euh, onze leden die werken in een verpleeghuis... die zeggen terecht, denk ik, ja, wat moet ik anders? Ja. Als je met z'n tweeën verantwoordelijk bent voor 25 bewoners... Ja, op het moment dat er iemand naar het toilet moet, is er eentje al weg. Nou, soms inderdaad, die, die me, deze mailer, die heeft over een tillift denk ik. Nou, dat betekent dat je dus iemand vaak met z'n tweeën in die lift moet... Om, om iemand gewoon op een normale, veilige manier uit bed te halen. Ja, wie is er dan op die afdeling nog om het oogje in de cel te houden? Soms dus niemand. Dus ja. dan gebeuren er incidenten, of dan... Worden mensen soms agressief omdat ze aan dementeren zijn... of dan, dan, dan, dan trekken ze een geluidsbox naar beneden met de gevaarlijkste... of ze gaan dwalen over de gangen? Ja, dat zijn situaties die je gewoon uh, absoluut niet wil. Nog één mailtje, dan gaan we weer naar de volgende beller. Een uh, mail van Chris, die schrijft... Ha, goed hoor, op te komen voor solidariteit. Nobel, maar waarom de nadruk op verworven rechten van leden? Economische groei ligt juist bij de have-nots en niet bij de haves. Waarom richten de vakbonden zich daar niet op? En meer on topic voor tweede uur: het oneigenlijk argument van vakbonden in de discussie over ouderen dat ze ervoor betaald hebben. Dat is niet waar. Het gaat om een omslagstelsel. De ouderen van nu hebben feitelijk betaald voor de ouderen van toen, zonder rechten in het nu. Los van het pensioen. Los van morele rechten. Suggestie voor gast niet meer demagogisch vermengen alsjeblieft. <hijen> Doe er wat mee zou ik zeggen. Nee, maar ja, is... ik denk dat hij doelt op waar wij het net over hadden, dat systeem van AWBZ. En dat klopt wel. Dat het niet zo is dat je dat per persoon betaalt maar dat wij een percentage afspreken van ons BBP, ons bruto binnenlands product... wat wij aan die zorg kwijt willen zijn. Dus in die zin klopt dat wel. Nee, maar hij zegt ook, er wordt steeds gezegd, <laughs> die ouderen hebben, hebben voor ons gezorgd... hebben het land opgebouwd, hebben ja. daar geld aan uitgegeven... maar die hebben gewoon gezorgd voor de, voor de mensen die toen leefden. Ja. Hebben daar toen belasting voor betaald ja. en eh, hebben daar, mogen daar geen rechten aan ontlenen. Ja, maar dat neemt niet weg dat uh, de, onze achterban die werkt in die zorg... Continu hamert op ik ben in die zorg gaan werken, omdat ik de mensen die het land hebben opgebouwd, een fijne oude dag wil bezorgen. Dat is het motief. Heel vaak voor mensen om in de zorg te gaan werken. Dat is niet het verdienen van veel geld. Want dan ga je echt nee. wel een ander beroep kiezen. Maar dat is dit en dat element wordt al helemaal uitgesneden. Dat wordt afgepakt. Nee, maar wat, mensen. Hij, wat deze meneer zegt, is er wordt steeds maar weer gezegd van ze hebben altijd betaald en nu krijgen ze niet waar ze voor betaald hebben. Maar ze hebben niet voor zichzelf betaald. Ze hebben voor de ouderen van toen betaald. Ja, maar ze hebben evengoed hun hele leven ook gewoon een premie betaald. Net zoals jij en ja. ik. Dus natuurlijk hebben ze daar wel voor betaald. Uh, en daar komt wel bij. Ja, Onze ouderen hebben ervoor gezorgd dat wij nu de welvaart hebben... die we nu hebben. Maar dat, dat ik heb kunnen studeren. Dat iedereen heeft kunnen studeren die, die dat uh, kon en wilde. Um, en ja, natuurlijk hebben we ook gewoon een maatschappelijke plicht... vind ik. Een plicht om, om goed voor die mensen te zorgen. Ja, En dan zegt hij, waarom richten de vakbonden zich niet... wat meer op de have nots? Ja, die begrijp ik niet helemaal. Want uh, om eerlijk te zijn heb ik het idee dat we dat uh, juist doen... als je kijkt naar de mensen in de thuiszorg, om maar zo te noemen. Dat is nou een heel groot punt voor ons. Er staan honderdduizend banen op de tocht. Dat is giga. In de jaren 70, ten tijde van de mijnsluitingen... en Den L. op de nationale tv kwam verkondigen dat het nationale ramp was... ging het over veertigduizend banen. Nou, dit gaat over honderdduizend banen. En uh, het gaat over mensen die toch al helemaal niet veel verdienen. Ik, ik, in het eerste uur had ik het over thuiszorgers die een kwart van hun loon moeten inleveren. Dan heb je het over 12 euro bruto of 9 euro bruto per ja. uur. Die thuiszorgers verdienen op dit moment 2 eurocent meer dan het minimumloon. Daar hebben we het over. Dieper dan dat kun je niet zakken. En die mensen worden gevraagd om een kwart van hun loon in te leveren. Dus waar hebben we het over? Ja. Dat kan toch helemaal niet dan? Dan kom je onder het minimumloon. Nee, dat klopt. Maar daarvoor verdienden ze 12 euro nog wat bruto ah, okay, yeah. per uur. En nu verdienen ze dus 2 euro boven het minimumloon. Goed. Uh, Letitia aan de telefoon. Ja. Goeienacht. Goeie um, Ja, ze zegt net... Um, um, Lilian, hè? Ja. Ze zegt net... Um, hoeveel geld heb je voor dingen? En daar gaat het er heel vaak om. Maar ik wil het maar helemaal naast me neerleggen. Het gaat niet meer om geld... Ik, heb, ik ben 67 jaar, ik heb vier ouders, uh, nou, eigenlijk niet meer nu, maar ze verzorgd. En vier ouders moeten verzorgen, dat is een heleboel. Uh, de eerste was heel zwaar, dat was mijn moeder. Die is heel jong gestorven en daar heb ik altijd voor gezorgd en ook bijgebleven en heel veel dingen uh, meegemaakt met haar. Uh, er vaak naartoe gegaan en geholpen en noem maar op. Maar toen leefde mijn vader nog, die kon ook nog wat doen. En dan is het nog niet zo zwaar, laat ik het zo maar zeggen. Ze zei altijd, ze zei tegen mij, ik ga nu dood. Dat, dat weet je, want ze had kanker. Ik ga nu dood. En ze zei, uh, als, uh, als ik uh, dood ben, ik, ik huilde daarom. En ze zei, als ik dood ben, ik ben niet dood voor jou, ik blijf altijd leven. Mijn vader uh, heeft nog heel lang geleefd. Uh, toen kreeg ik een schoonvader die ging, uh, ging overlijden. Daar hebben we ook heel dichtbij gezeten. We hebben zoveel zorg geleefd altijd. Als je er moet zijn, moet je er zijn. Maar er was ook zorg in die tijd. Ik praat nu over tien jaar geleden of misschien wel langer. Was er ook zorg. En die, uh, die kwamen er, s morgens, uh, tussen de middag, s'avonds, altijd waren ze er. Maar wij kwamen tussendoor om het... Om het op te vangen en, en lief mee te doen en andere dingen te doen. En dat is een mooie combinatie. Als je dat kan doen, dus de mandelzorg met de uh, thuiszorg of ja. andere zorg, is het mooi. Dat heb, dat heb ik altijd gedaan. En wat zou u uh, zelf willen? Wat ik zelf wil? Nooit zorg van, van mijn kind. Nooit. U heeft het bij alle ouders en schoonouders gedaan? Ja. Met alles. En de laatste heel gwaar. Heeft u daar een slechte, zwar, slechte mee? Dat hebben we twee jaar gedaan. Twee jaar lang. En, en omdat u dat uh, ervaren heeft, gedaan ja. heeft, ja. wilt u dat uw kinderen niet aandoen? Nee, nee. Nee, want, want het, het is uh, zo uh, je leven benemend. En ook je eigen uh, dingen benemend. Je, je wil in het leven verder. Ik ben uh, uh, uh, kunstenaar, ik, ik, uh, ik, ik schilder en ik, en ik schrijf gedichten... Uh, ik ben altijd bezig met kunst. Uh, ik kon dat helemaal niet meer doen, al die tijd. Hoeveel tijd in totaal? Nou, ik denk wel uh, het meeste. Uh, bijna elke dag was ik ermee bezig. Nee, nee maar ik bedoel, hoeveel jaar heeft dat in totaal geduurd, die vier ouders? Oh, jeetje, de, uh, zeker wel een vijf jaar. Ja. Dus dat wilt u uw kinderen niet aandoen? Nee, nooit. En, en hoe ziet u het wel voor, voor u dan? Nou, ik zie het wel voor me dat, dat de zorg, en nu, daarom bel ik ook, omdat de zorg nu zo minder is geworden, zo zwaar naar beneden is gegaan, dat je gewoon, uh, uh, ik zou zelf nu denken: van uh, misschien moet ik wel zielig als een kat ergens in een hoekje kruipen. Misschien moet ik wel in een hoekje kruipen, zoals een kat dat doet, om dood te gaan of zo. Maar dat kan toch helemaal niet? Ja, dat moet wel misschien. Er zijn, er zijn oudere mensen, hier. ik heb ze hier in mijn omgeving zitten, die dat zeggen. Maar dat uh, zou, misschien, dat zou... uh, misschien ben je morgen niet bij me en dan ben ik dood. Dat kan. Hm. Dus uh, de zorg is toch uh, ja eigenlijk wel niet meer goed. Nee. Nee. Maar ja, ik bedoel, dat zou toch de kinderen opvallen als u. Uh... Ja, nou ja, ja, nee, ik wil mijn kind nooit aandoen sowieso. Dus oh jeetje, gaan piepen. Ik, uh, mag ik nog één ding zeggen? Nou, vooruit. En dat is, ik heb een gedicht geschreven voor een moeder uh, die is overleden. En ik had nog een moeder, dus twee moeders zijn het dan. En daarom uh, ga ik dat gedicht nu even voorlezen voor jullie. Als, als, ik, als ik dat goed vind natuurlijk. En wat zeg je? Als ik dat goed vind. Hè? Ja, doe dan maar. Ja, Vooruit maar dan. Dagmoeder, voor alle zielen. We hebben het graf opgemaakt. Gespit en gegraven. Diep van binnen. Bloemen en planten aangeraakt. Kaarsen geschoond en verbrand voor het hele land. En de kinderen gehoord die het hebben verwoord. Simpel in het gezang. Dat is het wel voor eeuwig, zo lang. Wij zijn jouw zielen met onze dood op de hielen. Wat wij achter ons laten, houdt de boel in de gaten. En dat hoop ik dat de regering dat doet. Hm. Bedankt voor het bellen, bedankt voor het gedicht ook. Ja? Goeienacht, hè. Dag. Dag. Zullen we een plaatje doen? Misschien uh, laten we dat eens even doen. En dat is dan een plaatje van Grace Jones, La Vie en Rose. Strupstein. En Lilian Marijnissen zit hier ook nog steeds. En we gaan nu praten met mevrouw Meijer. Goedenacht. nacht, Goedenacht. Klaas Goedenacht en uh, je gast. <laughs> hm. ik, uh, ik zit zo te denken. Hè. Ik heb uh, die vanmiddag ook of vanavond ook die uitzending gezien uh, van uh, al de voor- en de nadelen van, uh, van uh, korte aan alle kanten. Ja. En dan denk ik bij mezelf, ik heb een opleiding gehad als verpleegster. Ik heb alle vier de, de diploma's gehaald die dus te halen zijn. En uh, ik heb, ben nu 75 en ik, heb, uh, ik had twee keer drie uur op maandag en op vrijdag. Uh, inmiddels zijn sinds drie maanden die drie uur teruggehaald, vrijdags dus niet. Dan heb ik alleen de maandag drie uurtjes. En, uh, en één keer in de twee maanden krijg ik dan nog één keer vrijdags drie uurtjes. Want dan heb ik één uurtje of een half uurtje opgespaard. Dus zo zit dat. Is dat dan schoonmaken? Ja, dat is huishoudelijk hulp, ja. ja. Van Kordaan, van, uh, dus van de thuiszorg. En u heeft geen medische zorg nodig? Nee, gelukkig niet. Dat uh, gaat nog wel. Maar eh, dan zit je te denken, hoe, mo hoe moet dat nou? Je, je kinderen voor je laten zorgen, dat kan helemaal niet. Dat zullen dat ze wel willen, maar ze krijgen onderling ruzie... om de tijden die ze zijn, en met bijruzie omdat ze bepaalde dingen niet... uiteindelijk blijven je kinderen gewoon weg. Dat is heel simpel. Bent u zo'n lastige werkgever? Wat zegt u? Bent u zo'n lastige werkgever? Nee, helemaal niet. Oh, zeker niet. <laughs> Nee, maar ik bedoel je kinderen. Ik bedoel, kom op nou. Dus, dat kan helemaal niet. En toen zat ik te denken. Ik denk, nou, uh, mijn voorland is... Ik, ik heb de zwaar reuma. En afijn, dus allerlei pijntjes en toestanden. Maar dan denk ik, nou, ik, ik weet wel een oplossing. Als ze die 800 ziekenhuizen dicht moeten doen. En als er te weinig personeel is in de, in de bejaardighuizen, verpleeghuizen. Laten ze dan... 400 over het land verdeeld van die prachtige huizen zetten... waarbij je dus vrijwillig euthanasie kan laten plegen. En dan moet dat heel comfortabel zijn en heel luxe. En, en, je hebt, en dan zorgen dat je geen pijn hebt en je hele familie erbij is. En dus maar allemaal heel mooi. Zachte muziek en noem maar op. En uh, ja, dan... dan en dan moet je dus zeg maar 14 dagen kan je daar blijven. En dan, dan is het waar. En uh, dan gaat je hele salaris of je geld of je inkomen naar die instelling. Zodat zij dus door kunnen gaan met een uh, comfortabel verzorgen van degene die dat wil. En zo. Dat maar, denk maar, denk, maar denkt u dat daar, dat daar heel veel animo voor is? En dat er ook ik veel... denk het wel. Ik denk het ja? wel. Ik bedoel, als je de klachten hoort van de mensen, hoe angstig of ze worden, hoe, hoe down of ze worden. Vooral mensen die alleen zijn, die toch al vechten moeten voor hun geld wordt gekort, hun pensioen wordt. naar beneden. wat denkt u dat er gebeurt met deze mensen? En ik welke, ik, en welke alleen, mensen komen daar dan voor in aanmerking volgens u? Iedereen, iedereen, iedereen. Iedereen no die matter, het wil? Ja, no matter of je dus of stinkende rijker. Nee, daar gaat het niet om. Maar kijk, nu is het met euthanasie. Dat is natuurlijk iets wat dat ligt ongelooflijk gevoelig. En uh, ja, er moet ik sprake al. zijn van ondraaglijk lijden. Ja. En, uh, maar ja. ik heb aan mijn huisarts een, een, uh, een euthanasieverklaring gegeven. Ja. En ik heb gevraagd als ze me ondertekent. Daar heb ik mensen in gezet. Niet reanimeren. En noem maar op deze flauwkul. Dat moet niet. Ja. Als ik overlijd, dan overlijd ik maar. Nee, maar goed. De, de, de, kijk, euthanasie, dat, dat is natuurlijk niet iets wat zomaar gebeurt. Dat zal ook in de toekomst niet gebeuren. Nou ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik ben toch niet de enige die daaraan denkt. Het is wel... Het is, het is, is, nou, het gaat al wel ver als dat de oplossing wordt. Dat wordt de oplossing, denk ik. Dan is alle, alle bergen zijn dus uit de weg geswiept. Ik bedoel, dat willen ze toch, dus sturen ze toch op aan. Ik bedoel, ze zitten met te kletsen en, en de, te minderen en bonus op te strijken. Ik bedoel, denk je nou eens dat al die mensen gek zijn waarbij ze dat aandoen? Ik geef naar, naar Lilian Marijn. Dus heb je, heb je ja. de, deze oplossing wel eens eerder gehoord? Nou, ik moet zeggen, zo concreet en doordacht uh, uh, nog niet. Maar ik, uh, helaas ken ik de opmerking wel heel uh, veel vanuit onze achterban. Uh, leden die werken in verpleeghuizen, die uh, veel horen van, van ja. Nou ja, verpleeghuisbewoners... van ja, als het zo moet, nou, ja, precies. Dan, dan liever niet. Nee, want ik heb, ik heb ook in verpleeghuis gewerkt. Dat geloof je niet. Dat was in de Servatiestraat. Daar lag een, een vrouw op, op sterven. Ik weet de naam nog, Roosje. En, en het was een kleine vrouw met wit haar, met twee vlechten. En uh, ik, ben, ik maakte dus mijn ronde en dan had je, uh, even kijken, 28 mensen in je eentje. In je eentje? Dat Echt was dus nog, nog, nog erger dan nu? Ja. Nou, nou is... en, uh, en, en op, om het kort te maken, ik heb dus op een gegeven moment, ben ik uh, op een krukje bij haar bed gaan zitten. En uh, ik heb alle gordijnen dichtgelaten, want die moesten om acht uur allemaal open, rat-rat En uh, de mensen werden wakker enzovoort. Ik heb dus mijn ronde twee mm -hmm. keer gelopen, gezien of mensen die nat haar, droog gemaakt, enzovoort, enzovoort, uh, goed gelegd, uh, pff, nou, noem maar op. En uh, toen ben ik dus bij die, uh, bij die dames, bij mijn roosje gaan zitten. En ze stierf dus. En ik, maar ik heb eerst gewaarschuwd. Hè. Ik heb de boven gebeld, want ze woonden erboven. Die, die directeur en de uh, hoofdverpleegster woonden erboven. Ik zei, wilt u naar beneden komen? Want uh, zo en zo is het geval. Ja, we komen straks, maar kijk maar wat je doet even. Nou, schreeuw. En ik heb dus op een krukje gezeten voordat de vrouw overleed... Daarna, het was geloof ik een uur of vijf dat ze overleed. En daarna heb ik haar helemaal gewassen, haar haar gekamd, de mooiste pyjama ergens uit de uh, nachtjapon uit de kast gerukt. En de schone lakens erop gelegd. En uh, fijne dus laken tot aan haar neus gelegd, of over haar neus. En nou, ik heb ondertussen vreselijk lopen huilen, om eerlijk te zijn. Nee. En uh, nou, toen lag ze daar dus klaar. En toen zei de buurvrouw, oh, ik heb Roosje niet gehoord vannacht. Ik zeg, nee, die slaapt lekker. Mm. Nou, enzovoort. Dat soort dingen. En dan denk ik bij mezelf, dan maar zo'n luxe huis... waar je comfortabel twee weken wordt behandeld. En dan rustig sterven. Zonder benauwdheid, zonder pijn. Mevrouw Meijer, dank u wel voor het bellen. Ja, oké. Okay. Goeienacht. Hans Kemperman heeft gemaild en die schrijft... ...ik heb als kind meegemaakt dat we met drie generaties onder één dak woonden. Dat was geen passende oplossing, niemand heeft er privacy. Kijkend naar het woningaanbod, was er moment, wat er momenteel is... ...vind ik niet dat woningen voldoen aan drie generaties onder één dak. Dat wordt doffe ellende voor zeer, zeer velen. Niet doen dus. Maar waarom geen woonvorm scheppen waar ouderen samenwonen met privacy? En alles wat ze nog zelf kunnen doen, ook zelf laten doen... ...en hulp bieden waar het nodig is. Goed idee? Ja, hartstikke goed idee. Dat hebben we natuurlijk in Nederland ook, ook wel getracht te doen. Dat doen we ook met de verpleeghuizen. <sleuk> Ik bedoel, daar wonen ouderen samen. om, uh, nou ja, Mensen die zware zorg nodig hebben om, uh, om mensen daarin te begeleiden. En uh, dat is op zich natuurlijk een hele, als je dat goed organiseert, een hele prettige manier. Um, alleen ja, daar wordt nu rigoureus in gesneden. Dat ja. is zo. Het is wel een sombere uitzending aan het worden zo. Ja, het valt mij op. Moet ik zeggen dat er volgens mij nog, nog geen één reactie door jou is voorgelezen... of iemand heeft gebeld die zei... nou, ik zie het wel zitten om, uh, om mijn uh, dat wordt een mooie ouders tijd. te verzorgen. Nee, nee nog niemand. Geval, nee. nee, nu uh, weer een mailtje van uh, Mieke Wiegers. Ik weet niet of ik die helemaal kan doen, maar... Um, ze schrijft dat ze uh, de uitzending goed vind. Dat is yeah. mooi om te lezen. <laughs> uh, en dan, uh, als ik in de toekomst uh, door mijn zoon moet worden gedoucht en gekleed... dan hoop ik op een fatale longontsteking. Bovendien is er naast persoonlijke en huishoudelijke verzorging nog veel te doen voor kinderen. Zoals financiën, administratie, boodschappen, ziekenhuisbezoeken, aandacht, etc. Yeah. Dat is natuurlijk ook waar, ja. Yeah. Bezuinigingen op de noodzakelijke zorg voor ouderen... zal uh, voor de maatschappij waarschijnlijk juist extra kosten met zich meebrengen. Dat is wat jij ook al zei. Ja. En kinderen hebben met andere bezuinigingen hun handen vol aan werken... voor hun gezin, hun hypotheek, hun pensioen, studie van de kinderen, et cetera. Bezuinigingen op verspilling is inderdaad prioriteit. Nou, het gaat nog even door, maar uh, ik hm. denk dat Mieke Wiegers het behoorlijk met jou eens is. Ja. Dank u wel voor de mail. En dan nu naar de telefoon. En daar is Frank. Hallo, Klaas. Goeienacht. Ik ben verkouden trouwens. Oh, nou. Ik... ik... Klaas, ik woon ik... in best... <coughs> Uh, mijn moeder is 90 jaar. Woont in een aanleunwoning... naast het verpleeghuis. Mm -hmm. Zorgcentrum. Zij krijgt tot op heden... hoe heet het? Thuiszorg. Drie uur huishoudelijke hulp. En uh, zo nodig... verpleegkundige hulp. Zij heeft altijd gezegd... ik wil niet afhankelijk worden van mijn kinderen. Ja. Hoe ouder zij werd hoe meer aanhankelijk zij werd aan haar kinderen. Vul maar in. Oké, okay, dat proberen wij dus met liefde en plezier te doen. Maar nou het volgende. Ik spreek eergisteren een thuiszorgmedewerkster. Hier in de gemeente Best zitten drie thuiszorgorganisaties. Eén vanuit het verpleeghuis, wel bekend vanuit de, de Koepel uit Eindhoven dan zit er een kleinere thuiszorgorganisatie. En nog eentje, en dan hoor ik zeggen, eergisteren... daar komt hier een best een thuiszorgorganisatie bij. Namelijk buurtzorg. Mijn vraag is dan, hoe kan het enerzijds gerijmd worden... Met, of hoe kan het gerijmd worden, dit dan, met de bezuinigingen? Want de mensen wordt nou voorgehouden... Jullie hoeven je geen zorgen te maken. Er komt een buurtzorgorganisatie bij. Ik heb ook formulieren thuis gestuurd gekregen. Die komen van de gemeente af. PMO. Die moet ik dus allemaal invullen. Daar wordt nog niks over gered. Maar ik hoor dus vanuit de instantie waar zij nou hulp van krijgt... waar ik net tegen jou vertelde. Er komt dus buurtzorg bij. Eh, hoe kan dat dan? Hoe kan dat? Heb je enig idee Lilian? Uh, ja, uh, dat is de concurrentie. Hè? Dus uh, er, kunnen, er kunnen drie thuiszorgaanbieders in de stad zijn... maar er kunnen er ook tien zijn. Ja. En uh, nou is buurzorg wel, als je dan hebt een sombere uitzending... een lichtpuntje in, in, in de zorgmarkt, want dat is het voortaan. Omdat ja. buurzorg heel kleinschalig is georganiseerd. Die hebben geen management, uh, betalen hun medewerkers prima... Uh, dus ja. dat is op zich uh, wel echt een lichtpuntje. Maar door die concurrentie kunnen dus ja, zoveel thuiszorgaanbieders als maar willen inschrijven in de gemeente best om dat werk binnen te halen. Ja. En de gemeente best gaat dan uh, kijken nou ja, wie kan het het goedkoopst. En ze zeggen vaak dat ze nog naar de kwaliteit kijken. Maar wij zien in de praktijk dat er vaak toch vooral naar de prijs ja. wordt gekeken. Wie kan het het goedkoopst mogelijk doen. En diegene ja. krijgt dan het werk. Ja, ja. Dus het zou zomaar kunnen dat uh, de, de ene jaar uh, de, de, de thuiszorgaanbieder A is, en het jaar erop B en het jaar erop C. Dat kan. Maar weet je waar ik tussen de regels ook doorvernomen heb? Insight information. <laughs> dat er misschien qua uren gehalveerd gaat worden. Met andere woorden, ja. mevrouw X heeft eerst vier uur per week, maar krijgt nu bijvoorbeeld vier uur in de toekomst per twee weken. Ja, nee, dat, dat uh, is iets wat wij. Heel erg vaak horen van onze leden. Dat heeft gewoon rechtstreeks te maken met, met de bezuinigingen nu. Dat gemeenten echt gaan korten op ja, wat dan die indiceringen ja, ja. heet. Dus iedereen krijgt een indicatie. Nou, u heeft uh, zoveel uw zorg nodig, u zoveel. En daar wordt nu al uh, flink op gekort... Ja, om, uh, en, en het is natuurlijk niet zo dat diegene minder zorg nodig heeft. Want die heeft dat jaar daarvoor niet voor niks die indicatie van drie uur gekregen. Dat is omdat diegene drie uur nodig had. Overigens is het al zo dat daar mantelzorg van af wordt getrokken. We doen nou heel vaak, uh, ook in deze discussie, alsof dat iets helemaal op zichzelf staand is. Wat ook nieuw zou zijn. Maar nu op het moment dat jij zorg nodig hebt, wordt er al gekeken. Heb je nog een partner die bij jou woont die wat kan doen? Oké, okay, ja, ja. minder uren zorg. Heb je kinderen die wat kunnen doen? Oké, okay, minder uren zorg. Vanaf 2001 ja, ja. hebben we al zo'n systeem wat daar al rekening mee houdt. Dus dat zit er al hmm. ingecalculeerd. En zelfs dan nog wordt er, nou ja, dan blijft er bijvoorbeeld drie uur zorg over, wordt er gekocht. Ja, ja. Denkt u dat we? mag ik die vraag even vertellen, Klaas, of niet? Ik wou bijna afronden, maar voor hmm. deze mag okay. nog. Doe ja, maar. mag dat nog? Ja, deze mag <laughs> nog. Oké, okay. nou wordt mijn moeder dus 91, hè? Ja. Het kan toch niet zo zijn, denk ik, dat bij zo iemand met lichamelijke beperkingen, mobiele insufficientie de hulp helemaal afgenomen wordt? Nee, dat is volgens mij uh, uh, onverantwoord en ongewenst. Uh, dat is ook de reden waarom wij in ieder geval als, als vakbond met onze thuiszorgmedewerkers... want die zien dit ook natuurlijk gebeuren en die... Ja, die, moeten, die zien ook wat voor er nodig is, wat voor zorger nodig is. Maar die moeten het gewoon in minder uren, minder minuten vaak doen. En dat kan helemaal niet. Dus die zien ja. dat ook. Dus die komen uh, wel degelijk in verzet hier tegen. Maar dat is uh, ja, absoluut een ontwikkeling die we volgens mij niet moeten willen. Want als ik hoor uw moeder die met dat beetje hulp... want dat is relatief nog weinig als ik het zo ja. hoor. Drie uur huishoudelijk ja. en af en toe een beetje medisch als het nodig is. Nou, dat is toch ja. geweldig als iemand van 91 dan nog redelijk zelfstandig kan... Kan, kan, kan leven. Volgens mij moeten we dat, uh, dat koesteren. En dan is drie uur hulp helemaal niet veel. Als iemand daarmee van 91 dus ja. redelijk zelfstandig kan wonen, dat is toch geweldig? Ja. En het verpleeghuis, nota hier en best, voor uw informatie, ja. gaan ze heel mooi renoveren. <laughs> dat ja. Frank, ik wil het nu hier wel graag hierbij laten, okay. want dan heb ik straks nog een beller en nog wat mails. Ja, hartstikke bedankt. Hè? Ja, <laughs> bedankt voor de vraag. Hè. En Goeien... de collega ook dag. Goeienacht. Ja, dan kom ik nog even terug op dat verhaal van mevrouw Meijer. Iemand twittert daarover volkomen eens met de dame die nu aan het woord is... en iemand anders schrijft op, diezelfde, op datzelfde telefoontje... Alsjeblieft, laat euthanasie geen oplossing zijn. Het is echt verschrikkelijk en zeker niet beschaafd. Heel erg pijnlijk is dit. Dan ga ik nog even weer naar een, een mail. We komen lang niet aan alle mailtjes toe. Het spijt me zeer voor de mensen die gemaild hebben... en niet in de uitzending zitten. Um, Hilda de Boer schrijft dat ze met belangstelling geluisterd heeft... bewondering heeft voor mevrouw Marijnissen die perfect en nuchter de problemen in de zorg naar voren weet te brengen. Nou, mooi compliment. Dank u. Um... De zorg als commerciële instelling waar winst moet worden gemaakt... voor de managers en de consorten. De zorg waar ik via de AWBZ op drie maanden na 50 jaar voor heb meebetaald. Ik ben nu 67, constateer dat ik naast een fulltime baan... de laatste 15 jaar heb gevuld met mantelzorg... voor ouders, schoonouders, broers, zus en vriendinnen. Inmiddels allemaal overleden, maar na jarenlang lijden... waarbij ik me met groot respect heb gezien... hoe vooral mensen van de thuiszorg hun best deden... in een paar minuten hun werk te doen. Ik heb geen kinderen, heb dus niks te verwachten... van eventueel benodigde zorg. Ik zal volledig afhankelijk zijn van vreemden. Niet alleen heb ik daar nachtmerries over, maar ik bedenk al jaren hoe ik een afhankelijke situatie kan voorkomen. Ik word er zo moe van voortdurend beschuldigd te worden van uitvretende, profiterende ouderen vanaf het moment dat je niet meer werkt ik moet de jongeren nog zien die de 50 jaar werken halen. Naast mantelzorg doe ik jarenlang vrijwilligerswerk, inderdaad ook naast mijn werk. Ik hoop, dat daar, nog tijd mee door te, ik hoop daar nog enige tijd mee door te kunnen gaan. Mijn hoop op de toekomst Vraagteken zo, na, zo nodig met behulp van thuiszorg door te kunnen gaan. Mijn echte hoop niet veel ouder en afhankelijk te worden. Ik wens mevrouw van Marijnissen veel succes. Dat was Hilda hmm. de Boer. Ik wil nu graag gelijk zonder reactie, want anders hebben we geen tijd meer... naar mevrouw ja. Unk aan de telefoon. Mevrouw Unk. Dag. Dag, dat ik klinkt vrolijk. Ik denk dat ik een uh, mooi schoolvoorbeeld ben... voor het programma waar jullie mee bezig zijn. Ik heb uh, drie jaar geleden mijn huis verkocht... En uh, ik, zou, ik heb een huisje gebouwd naast het huis van mijn dochter. Die mogelijkheid heb ik door de gemeente gekregen. Dus we hebben een, twee huisjes naast elkaar met een, een tussengangetje. We hebben ieder onze eigen privacy. En we wonen bij elkaar en zij zorgt voor mij. Dus ik denk dat dat de oplossing is. Ja, en, en dat die ik ook... Ik ben voor... er heel tevreden mee. Voor veel mensen zou moeten werken zo. Ja, als je een huis hebt en je, en je komt alleen te staan. Mijn man is overleden. En wat doe je met zo'n groot huis? Ik heb het nog kunnen verkopen. En ik heb een klein huisje gebouwd naast het huis van mijn dochter. En we hebben ieder onze eigen deur. En we kunnen ieder naar onze eigen afdeling. En we helpen elkaar. En waar helpt u haar mee? Ik pas op. Ik vang een kleindochter op tussen de middag uit school. Ja. Zij werken en aan de andere kant doen zij voor mij boodschappen. En zo gaat het drie jaar al over en weer. En dat is prima. En, en uh, hoe, hoe oud bent u, als ik vragen mag? 74. 74. En nog goed gezond? Ja, ik heb astma, asma, COPD. Maar daar valt mee te leven. Ja. Maar de, de zorg, hè? De, de, de, de angst dat je in zo'n tehuis moet komen... of dat je niet verzorgd wordt, die is bij mij volledig weg. Want, uh, want... Ik woon hier fijn, de kinderen wonen hier naast. Ze kunnen bij mij komen, ik kan bij hun komen. En het gaat prima al drie jaar lang. En, en dit, dit blijft ook zo, denkt u? Dit blijft zo, waarom niet? Ja, geen idee. Maar, ja, ik zou ik... niet weten waarom ik uh, hier weg zou moeten... Of ik moet helemaal niet meer kunnen, dat je dement wordt. of, of, of, of helemaal hulpbehoevend of zo. Maar drie jaar is dit al de oplossing: dat je voor elkaar er bent. En, en, en hoe bent u tot deze oplossing gekomen? Nou. En mijn man die was een stuk ouder dan ik en die kon dat grote huis niet meer aan en die grote tuin niet meer aan. En dan ga je zitten denken, wat ga je doen? En dan ga je kijken naar een appartementje en dan komt mijn dochter en die zegt, ik heb grond. Ik heb uh, een groot stuk grond en als we van de gemeente toestemming krijgen, dan kunnen we daar een huisje op bouwen als jij je huis verkoopt. Heb ik gedaan, huisje gebouwd. En ik zit nu al drie jaar hier, jammer genoeg is mijn man overleden. Ja. Dus ik zit er nu alleen. Hij heeft er ook nog een tijdje gewoond. Nee, hij heeft er niet gewoond. Hij is, uh, wij waren net aan het bouwen en toen overleed hij. Dat was heel jammer. Ja, nou heeft u misschien. Maar ik bedoel maar, dit is, dit is een fijne oplossing hoor. Ja. Nou heeft u misschien meegeluisterd en heel veel mensen vinden, vinden dat geen goed idee hè, dat hun kinderen gewoon. Nee, voor hun nou, zorgen. Dat, dat, dat, dat, daarom ben ik ook. Ik, ik, ja, ik kan heel goed met de kinderen opschieten. De kinderen hebben daar allemaal een stemming gehad. Van goh, ga er toch wonen en doe het zo op die manier. En het is prachtig, het, het loopt prima. Lilian? Je moet je niet met elkaar bemoeien. Zij bemoeien zich niet met mij. Ik bemoei me niet met hen. En waar we voor elkaar kunnen zijn, zijn we dan. Ja. Ja, ja. Ik vind het wel een schoolvoorbeeld, vind joh. ook niet? Ja. Nou, Dat klinkt heel goed. Nee, volgens ja, mij is het, is het prachtig. Uh, daar waar het kan, uh, is het, uh, nou ja, dat, dat vertelt u natuurlijk ook. Werkt het hartstikke goed en is het prachtig. En als mensen het willen en het kan, uh, het is natuurlijk wel als het kan. Ik bedoel, uh, ja, er zit een aanname in. Je hebt een huis. Ik bedoel, ja, heel veel mensen hebben geen eigen huis, je hebt een tuin. Uh, of je kinderen nee, maar als je hebben een tuin. Ik hoeven je eigen huis opeten, dan kun je het beter verkopen. Ja, nee, maar heel veel als, mensen als het hebben het lukte, ook geen hè, eigen, eigen was, huis. Was ja, of uh, was net ook een mevrouw die het niet kon, kon verkopen? Maar ze uh, geen tuin hebben. Ja, maar, nee, ja, maar ik, ik gun het u van harte. Ik, uh, ik vind het een prachtige ja. oplossing. En ik ben Wij blij. Zijn er ook heel blij mee. Ja, allemaal. <hums> en het is toch leuk, want we hebben best een sombere uitzending gemaakt eigenlijk. Het is toch ja, leuk nou, dat we... daarom. Ik dacht, ik, be... ik heb je al eens vaker over dit onderwerp heb je vaker gehad. En dan heb ik wel eens gemaild. Heb ik het al gemaild. Maar nu dacht ik, ik ga bellen. Ik vind dat ze <hums> ook een positief geluid moeten horen. En ik ben er blij mee. Doe dat nog ja, een keer. Ja, serieus, echt waar. Nou, het, het gaat ook prima, hoor. Ja, hartstikke mooi. Dank u wel, hè? Ja, hoor. Uh, fijne Goe dag. Goeienacht. Mevrouw Unck was dat. Ja, ik ga even zeggen wat er morgen gebeurt in Casaluna. Dan praat uh, Frank Dumosch met Michel Haak en Ruben Burger... van de TU Delft over de waterstofauto die ze aan het bouwen zijn. Op onze Facebook-pagina staat een filmpje... waarin zo'n auto op de testband staat. Maar veel leuker staat ook een foto van Lilian Marijnissen... die twee uur lang te gast was in Casaluna. Niet, toch? Ja, toch? <laughs> ik moet nu door de regisseur te... Dat klopt, toch? Staat hij er nog niet op? Oh, oh, oh! de regisseur heeft het filmpje gemaakt, dus die is nou beleden. Shit, maar dat is nog mooi. Nee, <laughs> ik kan niet kiezen. Mooie foto van Lilian, prachtig filmpje. Ja, heel veel <laughs> redenen eigenlijk om naar die Facebookpagina te gaan. Um, heb ik me daar een beetje uitgerid? Ja. Gaat wel, hè? <laughs> Goed, dit was uh, KS Aluna voor vannacht zometeen. De Vara met De Nacht klinkt anders. Morgen dus Frank Dumosch. Uh, Lilian, zeer veel dank voor je bijdrage en uh, succes met al het werk. En uh, goede reis naar ons. Ja, dankjewel. En een goed aan je Goedenacht. Ik, ik, ik, ik. Ik, ik en ik. Ik ben niet alleen. Nou, dat is jij. En CRV.